In Nederland slagen we er niet in om te organiseren, zelfs in Amsterdam, mm -hmm. waar ze een extra verdienmodel hebben. Want we hebben net gezegd: van, uh, je, je bent als gemeente, je profiteert niet van, het is goed met de stad. In Amsterdam hebben wel Erg Met erfgafact merk je dat wel, want je bent eigenlijk via de grond investeren van ongeveer een derde van, uh, van het vastgoed. Hè? Want de particulier investeert alleen maar in de opstand, en jij bent permanent de belegger in de grond. Dus in Amsterdam snappen ze het wel. Alleen in Amsterdam zijn ze ook nog niet geslaagd om een rekenmodel te maken waarin die initiële investering via het grondbedrijf mm -hmm. en het onderhoud, dat gaat via de begroting van de afdelingen uh, vegen en Maaien. Uh, ja. en, en het lange rendement, dat zit bij het erfgoedbedrijf, om dat een beetje met elkaar in verband te brengen. Want het erfgoedbedrijf zegt niet van ja, voor door, je die niet zonder Rieke polder. Uh, als we straks elkaar al inzien worden, gaat die omlaag in plaats van omhoog, dus mijn, mijn investering rendeert niet. Maar ziet u zo, Overigens is erfwacht wel, wel, een, wel een hele logische idee van je, blijft, je gaat er al zorgen dat die overheid een direct belang houdt, een direct termijn. financieel belang. Ja. Uh, dan heb je ook weer een belangrijke een theorie tussen de overheid, de gemeente als grondinvesteerder en de traditionele vastgoedinvesteerder. Alleen in Nederland hebben we erfwacht nog nooit op die manier, nou ik zeg het niet nog nooit, maar in de gemeente waar we erg van kennen, met name in Amsterdam, is je nooit op die manier gebruikt. Dat hebben gebruikt als financiële melkoen. Hmm. Uh, en niet als? Niet als methode om te zorgen dat je een soort financiële basis hebt, die zorgt dat je belang hebt bij uh, Kwaliteit en uh, de duurzame. Ja, exact. Hmm. Uh, maar dit, en die methode moet dan zijn dat die erfpacht langzamerhand mee omhoog gaat als de, als de waarde van het gebied stijgt. Maar dat moet je dus zeggen: dan ga je dus niet zeggen, in, is, is, is, dit, in, in, in, in een bepaalde die... wijk hebben we mazzel, want daar zijn toevallig uh, woningen meer waard geworden en dan verdienen we geld. En dat kunnen we dan stoppen in een andere wijk waar het een drama is geworden: mm -hmm. Dat rondpompen van geld. En dan ga je zeggen, uh, het is een doel op zich om een gebied waarde te laten dan? hebben. Ja. Uh, nou ja, een beetje zo dat ze bij de Eftelingen een pak aan doen. Dus niet nivelleren, maar onderscheid durven maken. Ja. Mm -hmm. En gebieden waar het beter gaat en waar het goed gaat, ja, die mogen dat dan ook houden. En daar kan je dat dan ook beter laten blijven zijn. Mm -hmm. ja, en dan moet je vanuit, vanuit andere potjes ja. uh, gewoon de slechtere gebieden aanpakken. Maar uh, wij zijn natuurlijk heel erg van, oh, maar dan moet ik wat daar, ja. de, daar de, de corporatie doet natuurlijk alleen maar dit eigenlijk. Het hele werk... Ja, dat is een ja, beetje het kan een beetje het, tussenvormen voorstellen. Tuurlijk. Ik uh, uh, uh, he, bedoel, het heeft geen zin om, uh, om uh, gouden stoeptegels neer te gaan Nee, leggen. precies. Hè? Dus, dus, mm -hmm. uh, maar wij zijn er wel erg van, uh, als het hier boven het matje komt. Dan. Ja, ja. Ja, en dan zit er ook geen incentive in om eigenlijk uh, mee te gaan doen. Mm -hmm. Want als je een private partijen daarin wil krijgen... Ja, dan moet er we ja. natuurlijk wel iets bovenuit kunnen groeien. Want hè, dat kunnen we dan uh, weer inzetten. Of dan mogen we een stukje als, als, als winst of als rendement uitkrijgen. Ja. Ja. Anders dan gaan ze net zo goed op een andere plek zitten. precies. Ja, kijk, op het moment dat de Echteling uh, door de gemeente Kaasheuvel werd, uh, uh, was beheerd. Ja, dan waren ze tien jaar geleden gestopt met nieuwe attracties. Want dan hadden ze dat geld uh, geïnvesteerd in... Uh, even een Roma-gekant op in een uh, in rij. Ja. En als je het niet zo. En als nu gezegd Wet Hof komt eraan, weten we helemaal niet hoe we kunnen investeren. Uh, weet je wat? We moeten ook minder van die kaarten uitgeven, want dan moeten we ook minder parkeer uh, en, <laughs> ja, Je ziet het gebeuren. Hè. Dat is een hele andere benadering. Uh,